Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dik ter met het NOS-journaal. Werkgeversvoorzitter Wientjes vindt dat er de komende vijf jaar 20 miljard euro moet worden omgebogen. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat er 29 miljard nodig is om de overheidsfinanciën in 2015 weer helemaal op orde te krijgen. Maar volgens Wientjes is 20 miljard euro genoeg om sterk uit de crisis te komen. De voorzitter van VNO-NCW vindt dat de ombuigingen dan wel gepaard moeten gaan... met economische hervormingen en een forse aanpak van de bureaucratie. In Bangkok zijn opnieuw tienduizenden tegenstanders van de thaise regering de straat opgegaan. De in het rood geklede demonstranten eisen het aftreden van premier Abhisit... zodat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. Ze willen dat oud-premier Thaksin, die in ballingschap leeft, naar Thailand terugkomt. Op acht plekken in het centrum van Bangkok zoeken de roodhemmen de confrontatie met het leger... In Thailand wordt al twee weken lang tegen de regering gedemonstreerd. Noord-Korea heeft waarschijnlijk niets te maken... met het zinken van een schip van de Zuid-Koreaanse marine. Dat heeft de Zuid-Koreaanse regering laten weten. Na een explosie zonk het schip gisteren in de Gele Zee... in de buurt van de zeegrens tussen beide landen. Door de ontploffing sloeg een deel van het achterschip weg. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend... maar volgens het ministerie van Defensie van Zuid-Korea... was er geen noord koreaans schip in de buurt. Van de 104 opvarenden van het schip worden er nog 46 vermist. In Eindhoven woedt een grote brand bij VDL, een bedrijf waar halsfabrikaten en andere onderdelen worden gemaakt. Naast de bedrijfshal staat onder meer een grote waterstoftank. Daardoor bestaat ontploffingsgevaar. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt en houdt de tank nat. De brand is op een bedrijfsterrein. 30 werknemers van VDL die op het terrein aan het werk waren, zijn naar huis gestuurd. Er is veel rookontwikkeling, maar er is geen gevaar voor omwonenden en er zijn waarschijnlijk geen gewonden gevallen. Het weer, vanochtend af de zon, vanmiddag kans op een bui. Temperatuur loopt op naar 10 graden in Friesland en een graad of 13 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Ontdekt. Al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen Zandvoort uh, van de week 12, dat moet ik er wel even bij pakken, want anders dan, uh, dan zie ik het niet. Uh, Zaterdag 27 maart, ik moet helemaal op gang komen. Tom, goeiemorgen. Ja, neem een slokje thee met ja. de honing, want ja, het, het gaat zon niet zon goed nodig. met je. Nee, is wel nodig. Mag je, ga, ga jij maar even fijn dat uh, ja. lijstje af. Even je keeltjes smeren. <laughs> ja, ja uh, we zijn dus in Hotel Hoogland uh, bij de Watertoren waar af en toe wat stukjes afvallen. Althans een mu muurtjes omgevallen. Oh. En, uh, keurig afgezet door de gemeente, maar ik denk niet dat het helpt. Uh, gastheer is Don de Gebber. En hij loopt alweer heen en weer naar de keuken Om verse koffie te halen Of thee Of thee, met honing <laughs> Techniek Roy Haldeman, redactie Yvonne Roosendaal en presentatie Jaap Koper met schorre stem En Tom Hendricks. Ook. ook Nou, wat gaan we doen De uh, komende twee ja, uur We gaan eerst de met de vrolijkste duinwachter van Nederland Ja, Gerard, moet hij toch uh, wel zijn ja. Gerard Scholten ja. Hij, uh, hij, hij hij komt al bijna bij ons, maar hij moet nog even geduldig zijn, want zo meteen komt hij echt aan het woord. En hij, ik heb gehoord, hij is boos. Hij is boos. Oh, vandaar dat hij dat slaghout heeft meegenomen, nou, het denk ik. Het ook, ja. Ik denk het ook. Maar goed, straks om vijf uur half elf gaan we praten met Ellen uh, Koper van ja, Los en Zand. En Richard en dus, uh, Buitenhek. Ja, Die precies. Kom ik ook nog. Die komt ook. Ja, Los Zand ligt er op het strand. Ja. Uh, ook in het uh, Circus Theater. Het is toch geen één groot circus hier? Uh, in ja, Het is, is, is geen <laughs> grote piste. <laughs> Goed, dan het volgende Tom, want het is dan nog niet over in het eerste uur. Nee, want dan gaan we eventjes uh, praten met de scoutinggroep groep de Buffalo's. Want uh, aanstaande woensdag wordt er een recordpoging gedaan om 1 miljoen mensen op de fiets te krijgen. De Buffalo's nemen van een voorproefje. Die willen ons ook vandaag allemaal aan het fietsen zetten om langs alle clubhuizen van de scouting in de regio Haarlem te gaan fietsen. Ja. Dan hebben we nog het uh, tweede uur. En ja, het uh, tweede, oh. uur, en tweede uur, dat, dat wordt echt heel erg uh, leuk. Uh, want om tien over elf gaan we praten met... Belind Twee, Twee wethouderskandidaten. Ja, Belinda Gurentzon en Carl Simons. En wellicht zit daar ook Cornelis Mooi zelf bij. Maar dat... Ik denk het dat niet. Dat die heeft he he zijn geld nu binnen. die uh. <laughs> Oké, okay, nou dan is dat uh, bij deze geregeld. Dat is tien over elf. En dan ja, dan komt... komt er toch een echt serieus onderwerp. Want uh, uh, MS, daar gaan we het over hebben. Multiple sclerose is natuurlijk een vreselijke ziekte als je daarover komt. En Nieuw Unicom uh, en uh, de patiëntenorganisatie MS Anders hebben nu ook het internet uh, opengezet voor mensen die aan die ziekte lijden of hun familie of vrienden en kennissen die meer willen weten over het verloop van deze ziekte. En zij komen erover vertellen hoe dat werkt. En dan om tien over half elf en dan sluiten, of twa twaalf moet ik zeggen, tien over half twaalf. Ik leef al nu al in de zomertijd. Ik heb het, eh. Uh, dat, gaan... ah, dat is een uur vooruit. En dat is vanavond pas. Ja, neem, neem een paas zijn. Ja. Ja. <laughs> dat is Arnhem Berg met de onvervaste zeepkistrace. Ik weet niet hoeveel mijn stem het houdt tot uh, twaalf uur, maar dat zullen we dan nog wel zien. Eerst muziek. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. I wanna be here Tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Dat wist we al. Ja, dat wist we al. Uh, inmiddels aangeschoven Gerard Scholten en weer met de nodige folders van het waternet. Goedemorgen ja, Gerard. Goedemorgen. Want uh, nou, je zei het net al in het loop van het plaatje, het was uh, de afgelopen tijd uh, behoorlijk mooi weer. Ja, maar, maar jongens mag ik eerst even een, een voedselprobleem even aan... Uh... Oh, Ja. Wat is het voedselprobleem? Nou, bij het loslaten van grote wild in de Oostvaardersplassen is ooit besloten om goed, ja. uh, dat ongemoeid te laten. Uh, maar nu wil de Tweede Kamer heeft zelfs een motie aangenomen. De Tweede Kamer wil omdat er een paar dieren zijn omgevallen van de winter, wil ze gaan bijvoeren. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, Oostvaardersplassen, dat is een uh, enorm waterrijk gebied, hè? Dat weet ik wel. Ja. Uh, ik meen 4000 hectare. En er lopen verschrikkelijk veel edelherten, die koningspaarden en nog eens een keer uh, hekrunderen, meen ik. Uh, ik denk van die 4000 hectare is zeker 2000 hectare water. Dus er is veel minder groen eigenlijk hier nog als in de Amsterdamse waterlijnduinen. Maar er lopen veel meer dieren die geen kant meer op kunnen. Ja. Dus, dus die, die, die, ja, als je ze daar zag lopen ook, is het te fel over been. En uh, ja... De, de viel er vielen niet een paar om, er vielen er zelf honderden ja, om. He. En die stierven zelf een vreselijke hongerdood. Ja. Het, ik, het heeft me vorig jaar al verwonderd dat het zomaar kan. En, uh, en, en nu ging het ook nog maar door met deze winter. Dus dat er nou uh, ingegrepen wordt, mijn idee, veel te laat. Uh, ja, ik heb me er enorm over verwonderd. En ik, uh, ik ben, ben bang dat het nu voor de, voor de meesten te laat is. Een beetje moest het naar de maaltijd. Want ja, je hebt, die dieren zijn allemaal al verzwakt. En ik weet niet of die er dan nog uh, bovenop komen. Ja, wat ze bereikt hebben is voor zelfs dat aantal enorm terug te, terug te dringen. Maar of dit nou de manier is. Nou, ik, uh, ik hoop niet dat we die kant op gaan aan, uh, hier bij de Amsterdamse waterleiding. Zou het hier, hier ook eventueel nodig kunnen zijn, een keer? Ja, maar wij hebben gelukkig. Veel groen. Ja, wat is veel groen? Ja. Want, want kijk, het is nu uh, eind maart. Eind april zien we ze straks niet meer. Hè? Want je ziet het nu wel als je nu al door de duinen loopt. Alles begint uit te lopen. Dus over twee weken. En ze hebben van die, van die, van die, van die, die onderkaak van die dam. Hè, die, die tanden. Die hebben van die lepels. Die kunnen echt heel kort grazen. Dus die, die hebben al heel snel alweer genoeg uh, groen in de in duin. Dus dan, gaan ze ook niet meer, uh, dan komen ze hier ook niet meer zoveel zand voort in. En uh, dan trekken ze weer terug. Dat gaat mede trouwens gepaard met het afvallen van die, uh, die geweiën. Het is net altijd of die grote dam damherten, want het is alleen maar ze die we hier zien in het dorp of uh, op de wegen. De, de vrouwen, de hinders, die zitten in het duin. En het is net of ze zich daar een beetje schamen, weet je wel, dus ze trekken zich terug. Maar het valt precies gelijk met het, uh, ja, met het groener worden van het duin. Dus bij ons krijgen we niet zo gauw het grote probleem dat ze nou helemaal... Uh, Uitgehongerd raken, maar er lopen er toch wel een paar, uh, nou, een aantal bij die verschrikkelijk uh, mager zijn geworden, dat zeker. Ja, maar ze kunnen toch ook buiten de duinen eten? Ja, dat doen ze. Ja, ik, ja, ik zie dus, Ja, ja, <coughs> ik zag van de week uh, van, uh, maar ik zie nu dat hier een deel van een gewei liggen. Ja. Waar heb je die gevonden? Gasthuisplein, want daar kwamen ja. ze geloof ja. <lacht> ik terecht. <lacht> het had gekund, had he? gekund Ja, het ja. had gekund. Ja. Dus nou, ja. een uh, parkeerplaats, had ik het uh, idee. Dus. Ja, nou, Friedhofplein is, zijn ze sowieso vorig jaar wel gevonden. En ik uh, toevallig ben. Ik heb bij Floris voor de deur gestaan. Uh, voor, uh, ja? <laughs> ja. Die, ja? Floris, die heeft altijd Marcel. Hij, ja. <laughs> hij had geluk. Hij gaat weer rapporteren. Ja, nee, maar ik, ik liep net uit de Zuiddeinen. Daarop kwam ik hier net een beetje binnen. Met een dubbel gevoel. Hè? Ik was een beetje boos. Maar ook de, de lentekriebels. Dus een beetje. Ik, wat, ja, wat, wat, want dan wil je er toe ik, van nee, ja, nee, maar Nog even over die... Over die over toch Ja, godverdorie. Ja, ja. Ik moet me nog weer inhouden. Ik zou hier wel nee, wat staat te popelen. Ik moet toch ook... Maar ja. Er staat in de gemeenteadvertentie van deze week dat er is vergunning verleend voor uh, uh, wijziging aan de afscheiding van de waterleidingduinen. Ja, Waar gaat het gebeuren? Heel, op welk, welke plekken? He? Of helemaal en de, rondom? En dan hebben ze het over het hekwerken. He? Ja. Die hekwerken, gelukkig zijn bijna alle vergunningen rond nu. Kijk bij de n 206 daar bij uh, de Silke uh, richting uh, Lisse en Langevelde Slag. Daar staan ze al, he? de uh -huh. hooghekken. Nu waren ze net te laat om de hoge hekken te plaatsen tussen de oase en Pannenland, maar die gaan na de broedtijd, gaan, die, gaan ze er ook beginnen. En dan een stuk richting de Bodaan van de oase, dat is de hoofdingang zeg maar, naar de Bodaan, komen hoge hekken. Nou, langs de Zandvoortslaan staan ze gelukkig al. Nou, ja, dan zijn ze hier aan de beurt, zeg maar, bij de Zuidduinen van Zandvoort. Bij de Breedlo -laan, Breedlo -laan. Ja. Ja. ja, maar... Want daar dat... zijn ze heel erg laag, hè? ja. Ja, nee, de Rode is, is Brede Rode Straat is het. Ja, Brede Rode ja. Straat. Maar dan hebben we die damherten. daar moeten we nog afwachten. Want de zeereep vanzelf. En, en, en, en de strand, dat kun je niet afzetten. Nee. En die herten zijn niet gekken. Ze zijn zo slim als wat. Hoe ouder ze zijn, hoe slimmer. De grootste gewijderaag zie je ook in het dorp lopen, weet je wel. Die zijn cool en rustig, ja. die lopen tussen die auto's door, komt er wat aan, gaan ze even aan de kant. Ja, het enige wat ze kan verstoren is, is zijn, zijn honden. En daarom was ik net een beetje zo verschrikkelijk boos. Ik liep in de Zuidduinen hier in Zandvoort, hè, waar je honden mag uitlaten. Prachtig plekje. En er kwam er eentje met zo'n uh, greyhound denk ik, zo'n zo, zo snelle windhond, die kroop door zo'n klein gaatje, die kan je zo heel klein maken, het duin in. En die zat alles daarop te jagen. Toen denk ik, jezus, mine mensen. Je, of je moet je hond onder een pel houden. Of je moet er niet komen in die Zuiduinen. Want je verpest het. Nou ja, is verschrikkelijk. Straks krijgen we die reën met die reekalfjes. Nou, die raken in de stress. Die gaan gewoon dood daardoor. Koeien worden opgejaagd. ...ja, je bent machteloos als zo'n snelle hond. Ja, ik kan wel een beetje hardlopen, maar dat red ik toch ook niet, weet ja. je wel. dus Heb je geen buks meer? <laughs> nee, nee, nee, maar ik heb ze goed toegesproken. Maar ja, ik was ook nog toen nog in het, in het burger. Ik, ik, ik denk, ja, die, moet, die moeten die zuidduinen uit, die mensen... ...want die ja. verpesten het voor een heleboel anderen en voor de dieren. Hmm. Dus daarom, ja, dat is eigenlijk een uh, appel voor, voor, voor alle mensen... Het komt, begint eraan te komen. Half april beginnen de reekalfjes te komen. En die, die zijn zelfs zo zwak als wat. Die wordt neergelegd door hun moeder. En dan uh, de moeder gaat grazen om weer de melk aan te maken. En die komt een paar keer per dag terug. Dus alsjeblieft laat die mensen die honden goed onder de pel houden. En als er een gaatje is in het hekwerk. Wees er op tijd bij. Ze, hou ze dan aan de riem. Maar niet, in die, uh, niet door het hek laten gaan uh, de duinen in. Want ja dat... Ja, dus, dat veroorzaakt gewoon een hele hoop dierenleed. Dus dat, uh, nou ja, daar werd ik gewoon uh, enorm boos onder. Aan de andere kant hoor ik weer de zanglijster, de hoor ik alweer. En uh, het is echt wachten op de nachtegaal. Dus de uh, lentekrieuwels zit ook wel een beetje in mijn lijf. Daar wil ik nu nog eigenlijk een minuut of vijf geleden al naartoe. Oh ja, nee, nee, nee. Nee, Ik bedoel, van de week was het dan. Uh, wat je vertelde al onder het plaatje van. Ik had uh, het raampje open. Dat is toch wel uniek voor maart. Ja. Dat je dan. Uh, bij mij is het dan op mijn stem uh, geslagen. Ja, ik het Dus, dus wat, dat er, nou wat dat er gaat, maar even niet over mij, maar even oh. over de natuur. Want daar gaat het even, ja. even om. Uh, is dat dat is toch ook een vreemde gewaarwording. In maart ineens, bam, 15, 16 graden en hier en daar uitschiet er naar 20. Ja, het is een enorme verschil opeens. Je merkt het aan, aan, aan alles. Uh, de natuur die moet toch gewoon bij komen van, vanaf 0 graden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, opeens krijgen ze deze enorme ja, warmtebooster, zeg maar. En, uh, je merkt het in de duinen. Die ze er nog gewoon helemaal niet aan toe. Want het, het, zo is het speenkruid, de viooltjes, het vroegelingetje, tasjeskruid. Die zie je eigenlijk ook nog niet. Het, het gaat gewoon te snel. En ja. uh, nou, je, nou krijg je wel weer een beetje een terugklap. En dat merk je aan alles. De dieren vinden het zelf heerlijk. Je ziet ze gelijk op die zuidhellingen liggen. Die damherten en die reeën om, om lekker op te warmen. Maar uh, ja, dit, dit, dit extreme weerswisselingen. Ja, dat, dat, dat maken we niet veel mee. Nee, um... Is ook wel uniek in de zin van, uh, ja, uniek. Is, het is ook een beetje raar met, met, met alles wat er omheen uh, gebeurt. Met die verhalen, wel, hey, klimaat, het noem maar op. Ja, ja, maar je ziet het steeds. Die extreme regenval soms, extreme temperatuurverschillen. Ja. We maken eigenlijk de laatste jaren niet, niet anders mee dan... Die, die, ja, die hele grote uitschieters. En ze hebben erger voorspeld. Dat het nog steeds vreemder gaat worden. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dus, dus, ja je merkt dat gewoon op de natuur ook. Ik ben nu wel blij dat die natuur weer een beetje begint in te lopen. Hè. Want het broedseizoen is officieel 1 maart begonnen. Nou ja, de werkzaamheden, alles lag een beetje achter in verband met het lange ijs wat er gelegen heeft. Dus maar nu, na 15 maart, is de is natuur heel hard weer aan het inlopen. En na een paar weken is het eigenlijk weer gelijk getrokken. En dat is weer belangrijk. want. Een Heel simpel voorbeeld bijvoorbeeld. De Koolmeisje die alles van die, uh, alles bepaalde rupjes eet. Maar als die rupjes nog niet zo ver zijn door de kou. Ja. heeft het koolmeisje, maar ook de jonge koolmeisjes, bijvoorbeeld, de jonge vogels, is geen voedsel. Ja. Dus het, de natuur moet op elkaar afgestemd blijven. En gelukkig trekt dat alles weer snel naar elkaar toe. Maar andere jaren hadden we wel eens van uh, door, door de verandering van het uh, klimaat en van het milieu, dat daar vogels, bepaalde vogelsoorten de dupe zouden kunnen worden. Ja. Nou, nou ja goed, Milos Dekkers zou zeggen, van, als hij het niet kan redden, nou, de maar over, dan gaat hij naar een andere plek. <laughs> ja, ja, ja, dat, zijn, ja. dat ja. is Midas Dekkers Ja, Dekker, ja he, hij dan, maar dan zou niet, ja. Ja, gaat hij maar naar... Uh, <laughs> ja. Ja. ja, Goed, maar je hebt natuurlijk nog meer uh, dingen bij je, zie ik. Ja, ja ik, heb, ik heb de nieuwe struinen is weer uit. Ja, Waar ja, komt maar, dat nou vandaan? Oh, ja. dit gewei. Ja, ja, dit gewei. Die heb ik uh, met een bekende fotograaf hier uit Zandvoort, was ik mee op stap... Heert Jan, dat is... Uh, en uh, ik zeg, wat ligt daar nou, joh? Ik zie niks. Ik denk, nou, als hij hem niet ziet, dan pak ik hem op, hoor. En het was net bij de ingang Zandvoortselaan. Daar heb je, als je links, uh, heb je een dennenstrook daar was ik even een beetje in een struin. Ik was wat uilenballen aan het zoeken. Ik dacht, hé, hey, wat ligt daar nou? Klein het is maar een klein gewijkje eigenlijk. Hè. Maar het is wel zo'n mooi gewijkje die precies in mijn tas past. Dus met excursie neem ik deze altijd mee. Om te laten zien, een beetje educatief uh, doeleinden. Zo ik ziet dit, het er nou uit. Ja, dit is een damhertige wei. Ja, de mensen thuis zien dat vanzelf niet. Maar ik kan wel adviseren... Mensen, als jullie de tijd hebben, vanaf half april beginnen die grote geweien te vallen. Zuidduinen, sowieso bij Zandvoort, maar je mag ook struinen in de duinen. Dus als je dat stukje daar achter het hek. Hè, daar heb je een prachtig mooi paardenhekje. loop je erheen. Nou ja, die tientallen damherten liggen daar met die grote geweien. Die geweien die, die vallen gewoon af vanaf half april. Tot uh, begin mei. Nou, het is vanzelf een prachtig trofee als je dat uh, mee naar huis kan nemen. Al is het mag je niet kinder... gezaagd worden. hè? Nee. Nee, <laughs> nee maar het, het is een loslaten hormoon. Dus op ja. een gegeven moment als ze een beetje gaan uh, springen en uh, over die hekken springen of slootjes. Dan vallen ze er gewoon af. En uh, ja, het is gewoon leuk als je dat uh, vindt. Ja. Goed. Wat hebben jullie voor nieuwigheden? Ja, Uw, nou, ja we, we, de lente komt eraan. Hè, dus uh, we hebben hier... Uh, hier, eh, al staan, ik, de nachtegaalen excursie staat er sowieso, maar dat is dan 23 april. Maar Kun mensen je hier meedoen, Jaap? Ja, nou, ja. ik ken nog een andere nachtegaal, maar die verblijft op dit moment niet in dit dorp, dus dat. <laughs> nee, dus, nee. nee, 23 april, daar mogen mensen zich al voor opgeven, hè, een maand van tevoren altijd. Ingang zandvoort nou ja. 5 euro we gaan er lekker met de net voor de schemering gaan we erin drankje staat er ergens onderweg en dan gaan we met een rondtrekkende beweging over het uh, uh, rozenveld op de Rozenberg. En dan uiteindelijk komen we bij het Van der Vlietkanaal. Nou daar, als het goed is, zitten daar dan al tientallen van die mannelijke, hè, dat zijn de mannetjes die zo mooi zingen. En die uh, hun nestje bouwen onder de, ja, in het lage struweel tussen brandnetels. En dan de vrouwtjes die komen langs de brand aan, ook uit de uh, Sahara vandaan. Hè, die, want die moeten verschrikkelijke lange tocht maken. Nou die gaan een nestje keuren en als ze een nest uh, goed bevalt, daar gaat ze lekker op zitten. En, uh, en maar die, die, die vrouwtjes zingen niet? Nee, vrouwtjes zingen niet. Nee, het zijn echte mannetjes die zingen en nachtegaalen. dus in de nacht gaan ze galen, in de nacht gaan ze zingen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo hoor. De rest van de vogels houdt ze snater, dus dan hoor je die nachten beter, want overdag doen ze het net zo goed, Ballenvast vast gaat regenen, dan houden ze zich gelijk, uh, houden ze, hun ze mond dicht, zeg maar, hun snavel dicht, maar voor de rest gaan ze altijd uh, door. En ze hebben het, uh, ja, het is gewoon een lokroep voor die, voor die vrouwtjes. Ja, uh, dat, is, dat is één. Ja. Uh, dat is april. Dan ga ik uh, even naar mei. Haal daar er één uit. Ik zie er, ik zie er toch iets uh, ook weer zo'n nachtig halen. Maar dan op de fiets. Ja, ja, een beetje, ja ik verzin af en toe <laughs> gekke dingen. We hebben ook fietsexcursies natuurlijk. Hè, want uh, door de fietsexcursies die we in de duinen geven. Kun je meer laten zien. Dan kunnen we niet alleen de flora en fauna laten zien. Ja. Maar ook de waterwinning. Dan komen we in de infiltratiegebieden. Wat dacht ik nou? Kijk, we hebben hier in het begin Zandvoortslaan. Wel zo'n enclave, noem ik dat een beetje, van nachtegalen. Dus, Daar zitten er echt heel veel. Maar verderop zijn er ook nog een paar van die uh, bossen, bosjes waar heel veel nachtegalen zitten. En ik denk, nou weet je wat, laten we het nou combineren. Lekker op het fietsje door de duin heen. We vertellen gewoon het algemene verhaal wat je allemaal zo tegenkomt. En je ziet wat meer hè, damherten, reeën, vossen misschien kom je tegen. Maar uiteindelijk gaan we naar die plekjes waar die, uh, waar die nachtegalen zingen. Dus dan biedt net eventjes meer voor de, voor de mensen als je op de fiets bent. Je komt eventjes verder dus dat, uh, en je gaat er in het licht erin en dan kom je in het donker weer uit. Dus dat is toch altijd mooi. Maar mij valt op dat de voet kost het 5 euro, de fiets 7,5 euro. Ja. ja, want die fietsen zijn van ons. Hè. Oh, dat zijn jullie Ik kom fietsen. met een grote kar met 20 fietsen van, de, van Waternet. <laughs> dus mensen hoeven, die met de auto's zijn, zo hebben we dat gedaan... Die kunnen gewoon, uh, hup, uh, auto in Ze zijn goed gesmeerd, ze piepen niet. Nee, het is... Uh... Het is als mijn stem. <laughs> nee, inderdaad. Nee, dat is, dat is wel... En anders hebben we trouwens altijd nog zo'n lekker biertje in het bezoekerscentrum. Met duin door een biertje. Uh. Om dus stem te smeren. Dus uh, dat gaat allemaal lukken. Ja, nou Gerard, er is heel veel te doen. Ja. Da dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En graag tot een andere keer. Oké, okay, dank je wel. is het allemaal maar uh, dat was het de afgelopen week aangeschoven Ellen Koper en Richard buitenhek. Goedemorgen. Goedemorgen Jaap. Ja, want je mag hem pa pakken hoor. Jij mag, jij mag hem vasthouden. Hey, gelukkig, gelukkig. We moeten weer even van kuggen, maar goed. Ja jongens, op... los zand. Ja. Ja. Dat ligt toch op het strand? Ja, het zand wel, maar het losse zand dat staat in theater. En ben jij dan één stukje onderdeel van het losse zand? Ja, ja, je bent een korrel. Een korrel, een van de korrels. Ja. Improvisatietheater, alle lama's. En uh, ja, het is heel anders dan uh, gewoon drama, dan toneel. Het toneel wordt alles uh, bedacht. En uh, dit is allemaal improvisatie. Dus we weten echt tien seconden van tevoren, wij spraken nog niet, wat we over tien seconden spelen. En dat is prachtig. Ja, het enige wat vast ligt zijn de spelvormen. Dus niet, het is niet helemaal chaotisch, om het zo maar te zeggen. Mm. Maar ja, we hebben morgen volle zaal. Ik zag op internet dat er geen kaartje meer te krijgen is. Ja, er zijn nog twintig kaartjes te krijgen. Die bij de, ah, de, ah, het bij, bij de, de Circus Theater zelf. Oh, oké, okay, sorry. Ja. Nou, om dus dat ja. meteen af te wikkelen, hoe laat is het? Kwart over acht. Kwart over acht. Ja. Ja. Er is in dus de... geen film? Nee. nee, de scherm gaat omhoog. Dus we hebben echt een heel groot, lekker uh, podium. Mm -hmm. En het uh, ja. Nou, ja, beginnen kwart over acht. Dus wil je nog een kopje koffie, zou ik om acht uur uh, komen. Maar jullie zaten eerst in de krocht. Ja. Waarom zijn jullie geswitcht? Nou, dat weet jij misschien. Uh... Kan je een foto maken bij een nieuwe interview? Ja. Nou, uh, oh. ja, zij is ze echt van het uh, eerste uur. Uh, we zaten in de kocht en uh, de zaal was eigenlijk een beetje te klein, vonden we. Voor, uh, voor, want we, ja, dus elke keer waren we zo uitverkocht. En moet je dan meerdere avonden gaan geven en zo. Nou, dat was allemaal. Dus we hebben gezegd van, nou weet je, we gaan gewoon naar een grotere zaal. En daarom zijn we nu bij Circus gegaan en we vinden het ook een heerlijke zaal. Hè? Het is gewoon heel lekker om daar, uh, daar te zijn en te spelen. Je kan lekker zitten. Ja, want dus, ook uh, als je nu achterin zit, dan kan je het even goed nog goed zien. En dat is in buitenkrocht toch ook een beetje het probleem. Terzij je de verhogingen neerzet, maar anders als je achteraan zat, ja, dan moest je maar net mazzel hebben. Dat wilde je nog een beetje kunnen bekijken. En het is nu natuurlijk anders. Nu kan iedereen het zien. Ja. Los Zand, Zandvoort. Hoe groot ja. is die groep? Um, nou, op het ogenblik uh, zijn we nog niet, niet heel erg groot. We begonnen met een grotere groep. En er zijn een aantal weggegaan. We zijn nu met z'n zevenen. Morgen spelen we overigens met, uh, met uh, tien man en nog twee rechters en, uh, en een presentator. Dus we, we zijn wat grotere mensen. Dat zijn mensen die uh, uh, van het vorige, vorige twee jaar zijn. Rechters? Ja, rechters. Ja. Maar dat zal ik zo even uitleggen. Okay. Um, dus we zoeken ook nog wel wat, er kunnen wel wat mensen gebruiken. Dus als je ervaring hebt in, in theater of in theatersport, meld je aan. Ja. En ik weet niet of ik een telefoonnummer kan uh, noemen. Jazeker. Ja? Ja. 06 22 9887 11. 06 22 9887 11. En dan krijg je mij en ik ben de voorzitter. Okay. Ja, en we oefenen op maandagavond, van 8 tot half 11, zo'n beetje. Dus jullie oefenen wel? Ja, ja we oefenen ja, we wel. Oefenen spel... het helemaal nee, spontaan. Nee, dan zeg ik, de, de spelvormen liggen op zich wel vast. Want je moet weten of je een scène met z'n tweeën of met z'n drie of met z'n vieren moet spelen. Dus zeg maar, de, de basis die is bekend, alleen de inhoud wordt gegeven door het publiek. Dus we vragen locaties aan het publiek, we vragen relaties aan het publiek. Dus het publiek heeft... Uh... 80% zeg maar de, de inhoud voor het zeggen. Alleen de, de, de, de, de, de opbouw van de scène die ligt op zich wel vast. Zeg maar de structuur? Ja, de structuur. Ja. Want anders zou, ja, dan zou je gewoon niet weten wat je zou moeten doen en dan zou het zo chaos worden en dan zou het ook niet leuk meer zijn om er, om er naar te kijken. Ja. Kan het publiek ook meespelen? Nou, dat, dat, ja, dat doen we nog niet. Maar dat nou, gaan we wel uh, in de toekomst doen. Voor dat voordat iemand uh, zit in de zaal en denkt... nou, dat heb ik niet meer. Je dus loopt naar voren en die uh, begint tirade te houden. Dat is niet de nee, bedoeling. Nee, tirade sowieso niet. Maar nee. we hebben wel morgen bij één scène iemand nodig... die daadwerkelijk even op, op het podium komt om wat te doen voor ons. Maar dat hoor je morgenavond wel. Dus we hebben morgen wel één iemand nodig... die uh, bereid is op het podium op te komen. Ja. ja, en de participatie van het publiek wordt heel erg op uh, prijs gesteld. Iedereen krijgt een roos... Uh, iedereen krijgt een spons. En als je het, met de, ja. met ons, als je het heel erg uh, waardeert wat we doen op het toneel, dan gooi je een roos op het toneel. Ja. En, ja, uh, dat moet je wel goed gooien vanaf... Uh, ja, ja, ja, daarom, ja, dat zal, het wordt het wel een afstand. We nou, dat, dus dan ja. moeten we wel een beetje... Met een over... spier zo. Ja, precies. Ja. En ik denk dat het publiek even moet helpen om je het allemaal doen, voor te brengen. Ja. Ja. En als je het niet eens bent met de rechters... Dan gooi je een natte spons naar de rechters. Een vochtige, natte spons. Een vochtige een natte spons. spons. Ja, ja. vochtige spons, ja. Dus er ja. staat er eenmaal zo in de zaal. Ja. Die worden uitgedeeld door de wat kinderen hebben gevonden. En die willen die sponsen uitdelen. Dus als je echt denkt, nou die rechter zit het... Groepje kundig, op zo'n zegt af te zeiken. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dan mag je gewoon zo'n vochtige spons gooien. Naar de rechters dan, hè? niet naar de spelers. Naar ja. <laughs> de rechters. Ja. En wie zijn de rechters? Ja, de rechters, uh, dat zijn uh, mensen die, uh, die beoordelen uh, hoe goed een uh, spel is. Ja. En die geven ook cijfers. Van cijfers van 1 tot 5. Oh, is de jury, is, uh, dus ja, een soort jury dus. Ja, een soort jury. Ja. Maar ze hebben wel een echte rechterstoog aan. Maar ben ik blij dat ik geen jurylid uh, ben geweest? <laughs> <laughs> in dat opzicht. Ik heb gisteravond jurylid geweest. Ik heb geen spons in mijn nek gehad. Dus, oh, okay. uh, nee, maar gaat door. <laughs> ja, het hoort een beetje bij het, uh, bij het spel. Um, die rechters kijken ook heel, heel zunig. En de, die, die zijn ook een beetje nors. En dat, dat hoort erbij. Ja. Zo van, het is allemaal niks. En, uh, nou, dat is een beetje de... Het kunnen ze dus ook dit ja. doen? Ja, ja wij ja. spreken wel. En ze kunnen ja. inbreken in de scène. Met een ze... duim naar beneden. Hè, dat de gebaar maken. Ja, maakt, en als ja, het het, ze hebben ook een fluitje. Als ze denken, van, nou, de scène wordt te langdradig. Of uh, er moet een eind aan komen. Ik bedoel, dan fluiten ze. En zeggen ze bijvoorbeeld nog 30 seconden. Nou, dan moet je dus binnen 30 seconden moet je een eind breien aan je scène. Ja, want, want ik zit dat nu zo te beluisteren. Maar wat, maar wat maakt dat dan zo speciaal? Is het dat, uh, moet je dan onder druk dan toch nog iets afronden? Of, nou, onder druk, ik, misschien is dat het, uh, niet het helemaal het goede woord. Maar er zit natuurlijk iets in waarbij er een bepaalde spanning uh, in uh, zit. Heb ja. ik het idee. Ja. Want je zegt net, van als er op een gegeven moment uit het publiek of de rechters zeggen van, uh, ja, het is... Uh, toch niet wat het zijn moet, maar er maar een eind aan. Dat, dat vergt allemaal even ja, wat. Ja, klopt. Dus nou, dan moet je ook een speer wat verzinnen om er, om er een eind aan te breien. Ja. Dat klopt ook. En dat ja. is ook zo leuk dat je, je probeert ook elkaar voor een ver complete te zetten. Ja. Ja, bijvoorbeeld, uh, ja, die meneer, en dan wijs ik bijvoorbeeld jou aan, die ja. heeft last van een zenuwtik. Nou, het ja? à la minuut moet jij dus een zenuwtik spelen. Heb ja. je? Oh ja, ja, geen probleem nee. Hoor. Ja, we zoeken nog mensen hoor. Ja. Ja. Maar het is zo leuk dat je iemand, ook je medespelers, compleet voor het blok kan zetten. Ja. Je moet ook ja. of... eigenlijk uitdagen voortdurend. Ja, ja, ja. Dat houdt ja je ja, dus ja. erg scherp ook. Ja, daar ook theatersport. Ja, het is echt een sport hè. Het is echt een wedstrijd tussen twee clubs. En nou spelen we nu toevallig tegen elkaar omdat het onze jaarlijkse voorstelling is. Maar normaal spelen we dus tegen andere verenigingen en dan is is het echt een wedstrijd? Hè, ja. Kijken wie er ook wint. Een, een wedstrijdenreeks, dat is uh, bijvoorbeeld met een andere toneelvereniging. Ja, met Dat drieën, zijn we in Breda geweest, bijvoorbeeld. Oh. Nee, Hilderik is geen uh, improvisatietheater. Nee. Oh. Oh, je gaat alleen maar met ja. ja, Dus echt de theatersporters. Ze ja. Ja. Ja. Dus hebben het in Den Haag gespeeld en Breda gespeeld. En, nou, ja. Ja. Ja. Maar het is toch iets heel anders dan stand-up comedian? Ja. ja, dat is altijd alleen. Hè? Ja, dit en, is uh, echt een uh, groepsverband. Ja. Ja. En stand-up comedian, zou je kunnen zeggen, dat is echt wel voor de humor. Hè? Dat is echt uh, grappen. En, en er wordt wel heel veel gelachen bij ons. Maar het, ja. het, is, het kan ook heel serieus zijn. Kijk je er ook naar, naar stand-up comedians? Uh, ja, al, ik heb wel heel veel gekeken in ja. mijn leven naar stand-up comedians. Ja. Ja. En uh, wat valt hij dan op aan zo'n stand stand-up comedian? Nou, allereerst dat je dat heel goed uh, moet kunnen. Dat je volgens mij in de weg, uh, in de wieg uh, gelegd moet zijn voor, om zoiets te kunnen, volgens mij. Ja. Ja. En uh, ik ja. denk dat dat met theatersport niet is. Ja, dan. en die hebben toch ook wel een beetje hun vaste grappen. Wij hebben helemaal nee. geen vaste ja. tekst. Ja. Niet. Wij komen echt ja. blanco nee. toneel op. Ja. Ja. Maar stel, uh, bijvoorbeeld jij hebt iets gezien op televisie, uit de actualiteit, kan zomaar. Ja publiek vraagt erom. Ja, dan kan je Bam. dat ook uit putten. Ja. Dat natuurlijk. Dat, uh, ben je blij dat je denkt: van, oh, god, ja, ik heb iets waar ik iets mee kan. Maar er zijn genoeg dingen waar je dus niets mee kan. En dan moet je ademen, nu het gewoon uit jouw goed wat toveren. En dat maakt het voor ons ook spannend. Dat is ook het leuke van het spelen eigenlijk. Ja, dus. Ik stel me zo voor: is er is iemand in het publiek die roept dus iets. Ja, bijvoorbeeld ja. een locatie ja. of een beroep of, en, of een uh, conflict. Ja. Ja. En zonder na te denken begin je dit ja. erover. Ja. Ja, echt, echt tien seconden later. dan uh, dus, als ik, dus als ik zeg Tom Hendricks, dan ga je hem spontaan... Nou, dan gillen we, gaan we gillen. Ja. Nee, nee, nee, Niet weer Sluit hem op. Ja. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben een spel. Uh, nou, bijvoorbeeld het moordspel, hè, dat is ja. dan nog het meest bekende. Dan moet je uitvinden uh, hoe iemand vermoord is. En dan gaat iemand een uh, moordwapen uitbeelden. Nou, en dat roepen we dan, dat horen we dan van het publiek. Hè? Bijvoorbeeld een, een koelkast of zo, ik noem maar wat. Ja. Ja, daar kan je ook mee doodgemaakt worden. Nou, dan ja. gaat iemand een koelkast uitbeelden en iemand anders staat ernaast en die moet dat dan raden. Ja. En dan vervolgens gaat die persoon. Die datzelfde uitbeelden, en dan komt er weer een nieuwe binnen. En die gaat dat dan weer raden. En zo gaat er dus een heel keten van mensen die dat steeds van elkaar moeten raden. Nou, je snapt het al, na de tweede is het al helemaal geen koelkast meer. En de laatste komt met een bak van aan. ademen. En dat is echt om dat te zien als publiek, is natuurlijk heel, heel grappig. Want wij als spelers weten dat gewoon helemaal niet. We doen ons best. En ja. Jullie staan niet met z'n allen tegelijk op het podium. Nou, niet, nee. bij dit spel niet. Nee, bij dit spel is uh, iedereen verder uh, staat op de gang. En, uh... Nou, we zitten wel op de neel, maar we zijn We hebben twee groepen van uh, vier. Uh, zwart en wit dus het is wel zo als zwart speelt ziet wit het natuurlijk en als wit speelt ziet het zwart het maar we hebben wel uh, dezelfde scène, maar alleen we vullen het ook anders in. Het is niet zo dat je af kan kijken van je voorganger. Want we hebben uh, wel een scène met hetzelfde, bijvoorbeeld emotionele scène. Maar dan, heb je, dan hebben we weer twee verschillende uh, spelvormen in. Nou, dat dus wordt nu, wel heel ja. ingewikkeld, denk ik. Ja, ja, nu, maar waar uh... het over gaat is dat, we, dat ieder, van uw geval morgenavond, heeft iedereen zo zijn eigen spelen. En ja. we doen geen spel hetzelfde. Dus het is, je hebt echt twaalf spellen krijg je te zien. Ja. Zes van de ene groep en zes van de andere groep. En uh, ja, het is, het is heel erg afwisselend. Ja, maar het is dus niet zo als je bijvoorbeeld de witte groep ziet spelen... en jij bent erna aan de beurt dat je kan denken van... oh, dat vind ik leuk, dat ga ik straks ook doen. Of oh, nou denk want nee, dat ja. kan niet, want jij hebt iets heel anders te doen. Dus dat kan niet. Je kan niet, uh, niet, je kan niet achter een nee, en je kan niet napen. Nee. Hebben jullie zelf ervaring met uh, theatersport? Of uh, waar nee. is de lama's nee. gezien op tv? Ja, ja, oh, ja, ja dat ja, is elke week theater. elke week theater. En dan nodig je nog een aantal spelers uit die dan wat over kunnen zeggen. Zo werkt dat dan. Ja, kijk eventjes naar links. Vooral, vooral. <laughs> Zo, ja, nou, hij is geen theaterspeler, maar uh, meer een wethouderskandidaat geweest. Kijk uit, ja. Kijk uit. Uh, ja. ja, so, uit. <laughs> stand-up comedian. Nou, stand-up comedian wil ik niet noemen, maar... Maar nee, het, het, het gaat er... Het, is, het zijn uh, gewoon uh, dat soort... Uh, we gaan even herhalen, jongens. Ja, precies. Ja. We niet uit. om kwart over acht begint het. Ja. In het Stikerstheater. Ja. Nee, ja, ja, Stikerstheater. Stikers Stikers Stikers theater. theater. Ja. Zijn er zijn nog 20 kaarten te koop aan, ja, aan de kassa. En jij noemt nog even jouw telefoonnummer. Prima. Als we mensen ervaring hebben die willen mee gaan doen, uh, dan kun je mij bellen. Ik ben de voorzitter. 06 22 988711. 22 988711. En als iemand nou zegt van. Ja, morgen aan, het kan ik niet, maar ik zou graag eens een keer willen komen Prima. kijken. Prima, uh, ik zou ook, ook dit telefoonnummer bellen. Wij oefenen in het zaaltje achter de protestantse kerk aan het kerkplein. Ja. Elke maandagavond vanaf 8 uur tot half elf. Dus je kunt altijd een keer daar komen kijken. En je kunt me altijd ook even bellen van tevoren dat je eraan komt. Ja. Oké, okay. ja. heel veel succes en vooral ook heel veel plezier. Ja, Dank bedankt, jullie wel. Daar gaat het om inderdaad, dankjewel. Succes met het programma. Dank je. De fiets uh, voorbij gekomen uh, en dat was Jan Hilco Diets. Ik zeg uh, je moet wel opschieten want uh, we gaan om 10 uur wel beginnen. Goedemorgen. Dat was nog even haast. Ja, Goedemorgen. Wat, wat, wat uh, moest je allemaal doen nog? Ja de bekende bordjes uh, ophangen voor, uh, voor onze regionale fietsdag. Ah is dat ja. ook een beetje de opmaat na 31 maart? Uh, dat uh, nou dat, dat, dat, dat niet op zich. <laughs> Het is echt helemaal apart uh, geregeld, want vanuit de uh, scoutingregio uh, Haarlem ja. wordt, een, uh, wordt een hele grote fietsdag georganiseerd waar uh, de gehele regio meedoet en dan valt Haarlem onder, maar ook Zandvoort. Ja. En daar kunnen niet scouting mensen, dus dat is heel duidelijk, niet-scouting, uh, van groep naar groep uh, fietsen. En als ze dat niet kunnen, kunnen ze ook met de auto of lopend, wat ze willen, maar... Het... Het is een beetje gericht op het fietsen en zo kunnen ze van Haarlem naar Zandvoort, Zandvoort Haarlem, allerlei kanten kunnen ze op. En zo kunnen ze de groepen bezoeken die, die een open dag houden. Hoeveel groepen zitten er in de regio? We hebben een stuk of dertig uit mijn hoofd en uh, daar valt ook nog een stukje van Velsen bij, uh, Haarlem, daaronder nog Heemstede. Dus je kunt de hele dag onderweg zijn? Ja, dat, dat moet makkelijk kunnen. Ja. En het is van 11 tot 3. dus als je alle groepen zou willen bezoeken, dan moet je behoorlijk uh, doortrappen. Dus dat is niet aan te raden. Ik zou in ieder geval eerst bij ons even langskomen, dat is wel het leukste natuurlijk is antwoord. En ons is de scoutinggroep Buffaloes. de Buffalo's. De Buffalo's, ja zeker. Waar zitten jullie? Wij zitten op de Duintjesveldweg. En dan zullen heel veel mensen zeggen van welke weg? Dat is een uh, zijstraatje van de Jacques Thijssenweg En dat is heel makkelijk te herkennen eigenlijk, want er hangen overal bordjes. Die ik vanochtend heb uh, opgehangen. Blauw-gele bordjes, daar staat op de scoutinggroep de Buffalo's. En een pijl. Nou, het kan niet missen. Het ene bordje volgt het andere bordje op. En zodoende word je helemaal geleid tot aan de Duintjesveldweg. Oké, okay. en wat vinden we daar? Nou, dan vinden jullie eigenlijk uh, wat wij uh, iedere week doen. We hebben ervoor gekozen om juist niet, uh, uh, hoe gek het ook klinkt, alles uit de kast te halen. We willen juist een beeld geven van hoe wij iedere week een opkomst uh, draaien. Wij noemen dat een, een opkomst. Uh, dus je kunt daar zien hoe wij uh, kampvuur houden. Uh, we doen ook spelletjes, uh, een quizje hier en daar, een uh, speurtochtje. Allemaal elementen die wij eigenlijk uh, uh, iedere week zouden kunnen doen. En daar kun je dus ook aan meedoen. Uit hoeveel groepen bestaat de scouting tegenwoordig? Nou, de scouting heeft uh, allemaal speltakken zoals wij dat noemen. En dat zijn allemaal leeftijdscategorieën. We beginnen bij de jongste, dat is uh, van 4 tot 7. Uh, dat zijn de bevers. Vervolgens krijgen we de estas van 7 tot 11. Dan krijgen we de scouts van 11 tot 15. Van 15 tot 18 zijn de explorers. En 18 plus, dat noemen wij de stam. En dat is bij onze groep is dat zo in deze volgorde geregeld, maar er zijn allerlei verschillende speltakken nog daarnaast. Dus het kan zijn dat er bij een groep in Haarlem, daar kunnen bijvoorbeeld de dolfijnen zijn of de, de welpen, zo wel bekend bij de meeste mensen van vroeger. Dat zijn allemaal speltakken die nog bestaan, dus het is, elke groep heeft zo weer zijn eigen samenstelling. Ja. En waar zijn nou de buffalo's? Uh, uh, uh, kan de, je dat nog een keer herhalen? De, de Buffalo's. Ja, wij, wij zitten dan um, als je... Um, uh, um, waarom heet jullie groep zo? Wa, waarom wij zo heten? Nou, ja. wij bestaan sinds uh, 1945. Uh, dus dat was uh, net na de oorlog. Um, en de uh, Canadezen zijn hier aangekomen uh, met, uh, met allerlei materieel onder andere. En daar hoorde een, een tank bij en die heette de Buffalo. En de groep is eigenlijk vernoemd naar die tank. Mm -hmm. Dus mensen denken van, van de buffels uit. Nee, het is echt van een tank. Dus het is een beetje aan de oorlog uh, gerefereerd. Maar we hebben natuurlijk niets met oorlog te maken, gelukkig. Heb je eens begrepen dat jullie ooit zijn begonnen in uh, het huisje waar wij tegenwoordig de studio hebben? Absoluut, ja. Daarbovenin uh, zijn wij uh, begonnen met, uh, met een heel klein groepje. Ik geloof maar een je of vijf, zes. Die zijn daar uh, uh, iedere, iedere week begonnen met het heel klein scouting te doen. Daar was toen ook nog niet zo heel veel van, uh, van bekend. Dus er uh, was van uh, Beden Powell uit De Oprichter een boekje geschreven. Van de padvinderij. Absoluut, Scouting for Boys heette dat. En dat uh, werd hier dan de padvinderij. En sinds de jaren negentig hebben we dat een beetje gemoderniseerd naar, uh, naar scouting. De padvinderij klinkt een beetje oudbol. Ja, want dat, dat is ook gelijk meteen, daar hangt dan een bepaalde... Uh... Sfeer ja. omheen, uh, ja, uh, hoe verklaar je dat? Is dat dan toch nog iets van, van niet-wetendheid bij de, de grote mensen of de mensen uh, buiten ons? Nou, dat is, uh, het is ook niet zo'n vreemd beeld, want uh, uh, die elementen van, van vroeger zitten er nog steeds in. Het, uh, het uh, touwtje knopen, dat, wat wij pionieren noemen, het uh, bouwen van torens, uh, uh, kampvuur maken. Dat zijn allemaal elementen die vroeger werden gedaan en nu nog steeds. Dus het is logisch dat dat beeld nog steeds uh, bestaat. En we dragen nog steeds een uniform, uh -huh. alleen dat wordt allemaal wel wat moderner. Het uniform is, uh, is gewoon, gaat met zijn tijd mee. Allemaal uh, vrolijke kleuren en uh, allerlei uh, speciale uh, elementen, borstzakjes, alles erop en eraan. Het ziet er ook niet uh, militaristisch uit. Het begint allemaal wat, uh, wat meer met deze tijd mee te gaan. En daarnaast gaan wij natuurlijk ook met onze activiteiten uh, mee. Dus uh, denk aan, uh, uh, aan de Yota Yoti. Dat is uh, Jambri on the Air en Jambri on the Internet. Mm -hmm. en dan gaan alle scoutingmensen over de hele wereld gaan achter een pc zitten of achter een radio. En gaan contact met elkaar maken. Dus dat zijn allemaal nieuwe technieken die we ook gebruiken. Uh, en zodoende gaan we absoluut met onze tijd mee. Maar de oude elementen, het vuurtje stoken, dat blijft er allemaal in. Want dat, dat hoort er ook gewoon echt bij. Maar waar zijn de zevenkennissen gebleven? Zevenkennis bestaan nog steeds. We hebben ze hier in Zandvoort uh, uh, niet. Uh, maar in de, in de regio Haarlem zijn er absoluut nog, uh, nog veel zevenkennissen te vinden. Met uh, uh, één groep die zelfs een echte uh, oorlogsschip uh, heeft overgekocht. En dat helemaal tot eigen ruimte heeft uh, gemaakt. Dus je kan ze absoluut nog tegenkomen. En als je de fietsdag gaat doen, dan zijn er ook zeker een aantal die, die meedoen. Van die zevenkennis? Van de zevenkennis, ja. ja. Nu die nationale fietsdag, die vandaag plaatsvindt. Wat, wat, wat moet ik me voorstellen? Je hebt het in het begin al eigenlijk een beetje aangegeven. Maar wat wordt er omheen nog meer gedaan rondom die nationale fietsdag door jullie dan? Nou, de, de fietsdag noemen wij dan de, de Scout-it-out. Um, en dat is een regionale activiteit. Um, maar het is eigenlijk een onderdeel van het 10-jarig bestaan van, van scouting. En over het hele land worden de activiteiten gedaan, niet zozeer op deze dag... ...maar iedere regio zoekt naar een mogelijkheid om zichzelf een beetje kenbaar te maken... ...en te laten zien van nou, 100 jaar scouting, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in die tijd? En zo proberen we met de regionale fietsdag ook te laten zien dat scouting 100 jaar geleden... ...heel anders is dan wat het nu is. En zodoende hopen we ook dat, dat de mensen een beetje een idee krijgen van wat scouting van deze tijd precies inhoudt. Is er nog wel genoeg belangstelling van de jeugd voor scouting? Dat, dat wisselt. We merken dat het nu weer een beetje wat meer belangstelling komt, gelukkig. Er is een tijd geweest dat iedereen individuele dingen ging doen, zoals naar de sportschool. Dat begint nu weer een beetje wat minder te worden. Mensen zoeken toch weer de gezelligheid op. En voor de jeugd is het natuurlijk fantastisch om met elkaar uh, op de zaterdag in plaats van uh, in huis achter een computer te zitten. Gewoon met z'n allen wat te bereiken door een grote toren te bouwen of, uh, of je eigen brood te bakken. Dat is natuurlijk vele malen leuker dan uh, dat computerspelletje wat je iedere week al speelt. Uit, te, uitdaging. te doen. Uitdagingen. Dus. Absoluut. Uitdaging. Is, is dat te proberen ook uh, bij de jeugd uh, dat over te brengen. Van, ja. Het is niet dat stoffige, uh, hè, van alleen maar een uh, touwtje knopen en dat soort dingen, maar uh, er wordt ook nog wel iets van je verwacht en Precies. Ja, ja, en uh, onze constructie is ook dat, uh, dat uh, onze jeugdleden ook steeds meer leren om zelfstandig te worden. Uh -huh. hey, bij de bevers uh, krijgen ze een hele goede begeleiding... Maar vanaf de scouts uh, is het eigenlijk een beetje de bedoeling dat ze het ook zelf uh, gaan doen. Ja. Wij geven ze een opdracht en volgens moeten ze zelf bedenken, oké, okay, nou ik moet een toren bouwen. Wat heb ik daarvoor nodig? Hout, touw, hoe hoog moet het worden? Wat voor constructie, wat voor technieken moet ik daarvoor gebruiken? Dat soort elementen moeten ze zelf mee aan de gang. En wij staan daar dan bij om dat te, te, te begeleiden. Ja. En zodoende leren, uh, leren de groepen en de, de, de, de, de, de kinderen eigenlijk met elkaar iets te bereiken. Jullie zitten dus in de regio Haarlem met andere afdelingen. Doen die afdelingen... Onderling ook nog wel het een en ander samen, of is het echt ieder voor zich? Nee, wij zijn een hele actieve regio, mag ik wel zeggen. En wij proberen ook als, als groep zijnde binnen de regio ook elkaar af en toe een keer op te zoeken. Zo hebben we vorige week de Splash gehad. Dat zijn de regionale zwemwedstrijden. En daarbij is de bedoeling dat ja, iedere groep een aantal teams daar vertegenwoordigt. En dan gaat voor de grote wisselbeker. En als je laatste wordt voor de duim. En de duim? De duim, ja dan heb je het, Nou, de duim gaat gelukkig omhoog van goed je best gedaan. En helaas hebben wij meer duimen in de kast staan dan wisselbekers. Maar het gaat om het meedoen, dat is het belangrijkste. Ja, nou uh, organiseert die regio de regionale fietsdag uh, onder andere. Is dat nou elk jaar? Nee, dat is echt speciaal voor dit jaar voor het eerst. Ook vanwege het 100-jarig bestaan. Maar de dag, als dat goed verloopt, heb je best kans dat we volgend jaar dat de regio weer gaat zeggen, nou dit was wel een groot succes. We doen het nog een keer. Ja. Dus hopelijk gaat het een terugkerend evenement worden. Ja, is het dan ook leuk als je dan bijvoorbeeld zegt, hè, want dat doen jullie nu, langs scoutinghuizen fietsen, toch? Ja, klopt. Oh, dat dat is, is, is echt de, de bedoeling. Ja, het is echt de bedoeling dat mensen uh, uh, eerst naar een scoutinggroep in hun buurt gaan. En daar kunnen een, een fietsvlaggetje ophalen en een route, en de routes zijn zo in elkaar gezet dat je zelf kunt bepalen waar je naartoe fietst, dus het, ja. het hoeft niet zo te zijn dat je 10 kilometer uh, moet fietsen. Ja. We proberen dat het uh, dat je zelf je eigen route in elkaar uh, ja. Kan, ja. Uh, kan zetten. Maar waarom is dat dan? om juist langs die clubhuizen te gaan. Ja, om te precies, echt, echt een idee van hoe iedere groep voor zich uh, met scouting omgaat, want elke groep heeft daar weer een net even andere interpretatie van. De ene groep is wat meer van de oude technieken en de andere groepen zijn wat meer van, nou, we gaan voor modern. Je hebt natuurlijk het verschil tussen land en waterscouts. En de luchtscouts bestaan ook. Die hebben we hier. Ook nog? Die bestaan ook. Die hebben we hier niet in de regio. Nee. Dat wordt een eindje fietsen naar Lelystad. Wat doen die dan? Die gaan ook echt de lucht in. Met of vliegtuigen. Ja, ja, ja, ja, ja, met zwegen. Is het toch niet zo oninteressant Want ik had gedacht eerlijk gezegd hè? Luchtscouts, nou die ja. kunnen ze hier denk ik ook wel gebruiken in dit dorp. Denk ik. Ja, dat zou wel een leuk zijn. Twee ja, ja. vliegtuigen hier en daar ah, moeten ja. wel te vinden zijn, denk ik. Lijkt wel ja. Ja, en, en dan laten de groepen natuurlijk een een, een, een, een, eigenlijk een beetje een, een kijkje in de keuken van de groep uh, zelf uh, zien. En wij hebben ook besloten om een eigen open dag uh, daarnaast te doen. Want een uh, regionale fietsdag. En dan kunnen mensen natuurlijk even kort kijken wat het uh, nou precies inhoudt. Maar we willen natuurlijk ook dat uh, mensen uit ...uit Zandvoort toch echt mee kunnen doen. En dat doen we op 10 april. Dan houden we onze eigen uh, echte grote open dag. Ja. En dan kunnen mensen van 2 tot 5 echt meedoen aan alle activiteiten die wij op dat moment doen. Dus ja. de fietsdag is echt bedoeld om even te kijken. En dan ga je vervolgens naar een volgende groep. En op 10 april de open dag. Dan mag je echt om 2 uur binnenkomen en mag je van mij part om 5 uur weer de deur uit. En dan heb je als het goed is alle, alle dingen gedaan die we normaal elke week doen. Oké. Okay. Een vraag... Meefietsen, ja, uh, wat kost dat? Ja. Nou, ik weet uh, uh, niet precies. Waarom dit vraagje uit mijn hoofd? Maar rond de 100 euro, want de, de, de jongeren betalen iets minder dan de, nee, de wat ouderen. Nee, nee fietsen. Meefietsen. Ook oh, meefietsen. Meefietsen, meefietsen is ja, gratis. Gratis. Ja, ja, ja, Dat zou je toch niet zeggen. Ja. Want, want In ik deze want, tijd. kijk fiets. Ja, want, een echte Zandvoorter uh, die heeft bijna geen geld op zak, maar als je hem omkeert, komt er altijd wel een knaak uitrollen. Dus Absoluut. <laughs> en je, je krijgt er nog spullen voor terug ook, hè. je kan een fietsvlaggetje krijg je mee. Die kun je mooi op je fiets doen en de routes en daar hoef je geen cent voor te betalen. Kijk eens aan. Alleen je eigen energie, hè, die moet je er wel in steken. Nog één vraag. Ik zag op jullie website dat jullie clubhuis ook te huur is. Absoluut. Loopt dat een beetje? Dat loopt heel goed, gelukkig. Ja, ja, ja. Loopt het clubhuis? <laughs> Scherp ben ik wel, maar goed. <laughs> nee, nee, nee, nee. Wij verhuren eigenlijk aan, aan, aan voornamelijk aan, aan andere scoutgroepen en aan scholen. En dat zijn uh, ja, vanuit de hele wereld. We hebben nu uh, Duitse mensen momenteel in het, uh, in het clubhuis zitten. Uh, maar we hebben ook wel eens Engelsen, uh, Belgen, uh, Fransen, uh, vanuit alle uithoeken. Maar als je in Zandvoort loopt, mag je natuurlijk ook het, uh, het clubhuis huren. Dat is geen enkel probleem. En het is stukken goedkoper dan ieder ander gebouw. Dus ja, www.debuffalo's.nl kun je alle informatie daarover vinden. Goed. Jan je dankjewel. Graag gedaan. En graag tot een andere keer. En we gaan op naar het nieuws van 11 uur. 104.5 En in de Ether op 106.9